Ondernemend Kruidbeke, loyaal en lokaal. Hallo, ik ben Anneleen Smits. Ik ben zaakvoerder van Indie Air en je vindt mij vooral tussen de wolken aangezien ik piloot ben. We'll hey. Een zeer goede avond, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Ondernemend Kruibieken. En vandaag heb ik toch wel een heel verrassende gast hier bij ons in de studio. Toen we de mails aan het verzenden waren voor de uitnodigingen, had ik van de firma op zich eigenlijk nog nooit gehoord, maar we gaan onze gast zelf aan het woord laten, Anneleen. Ik mag toch Anneleen zeggen, hoop ik. Uh, een zeer goede avond, welkom bij Radio Barbier. Goedenavond en dank u dat ik hier mag zijn. We gaan het vandaag hebben over In the Air. Ik, ik, ik ben dan altijd geneigd om tonight daar, uh, daarachter te zetten, maar In the Air, ik had er nog nooit van gehoord, maar. Het is geen wonder dat ik er nog nooit van gehoord had, veronderstel ik. Uh, nee, we zijn vooral gespecialiseerd uh, voor opleiding voor piloten, dus we zijn vooral in de ondersteuning van piloten in hun carrière tot het. Um, worden van piloot, dus tot lijnpiloot, en dan mm -hmm. in de begeleiding daarna in het zoeken van een job. Ja, dat is een hele boterham om mee te beginnen. Laat ons eens met het begin beginnen, want uh, ik kan me voorstellen dat je niet zomaar met een firma in die air gaat, uh, gaat starten. Dus daar moet volgens mij toch het een en het ander aan vooraf gegaan zijn. Ja, klopt. Ik um, ben eigenlijk heel jong, was ik al gefascineerd door vliegen. Mm -hmm. En dan uh, ben ik uh, luchtkadet geworden bij de Royal Belgian Air Cadets. Mm -hmm. Dus dat is een jeugdprogramma uh, dat uh, georganiseerd wordt door Defensie. Om jongeren te motiveren om te gaan vliegen. Dus we beginnen met zweefvliegen. En daar is de microbe echt blijven plakken. En dan uh, heb ik mij verder doorgeschoold om ook met uh, vliegtuigen met een motor te gaan vliegen. Mm -hmm. En dan is heel snel de passie gekomen om ook daar van die passie mijn beroep te gaan maken. Dus om echt daar alle dagen mee bezig te mogen zijn. En dan heb ik een opleiding gevolgd tot commercieel piloot. Commercieel piloot. Wil dat dan zeggen dat je met van die grote mocht vliegen? Ja, dat klopt. Ik heb dus uh, een volledige ATPL, zoals wij dat noemen. Airline Traffic Pilot License. Dus ik uh, ben volledig opgeleid om van kleintjes tot grote vliegtuigen uh, mee aan de slag te mogen gaan. Lijkt me ongelooflijk. Uh, Klopt het als ik uh, mijn wenkbrauwen even optrek en zie dat hier als piloot een vrouw voor mij zit? Ja, we zijn nog steeds in de minderheid, in de grote minderheid. Mm -hmm. um, ongeveer 6% vrouwen hebben een vrouwelijke licentie of hebben een licentie als vrouw. Uh, dus in de cockpit is het um, redelijk uitzonderlijk uh, om, nog als vrouw tegen, eh, om, om vrouwen tegen te komen. Het begint wel meer en meer te mm -hmm. komen um, bij Commerciële luchtvaart of lijnpiloten, heb je, is die groep iets groter vertegenwoordigd? Uh, terwijl dat, dat bijvoorbeeld bij instructeurs en examinatoren, wat ik zelf ook ben, uh, daar ben ik een van de enige twee op een groep van 237. Oh my god. <lacht> <lacht> um, je had het er net over, uh, over lijnpiloten, heb jij dat ook gedaan? Dus ik heb een volledige opleiding tot lijnpiloot gevolgd. En ik vlieg actief op Embraer 145. Die wordt ook bij sommige maatschappijen ingezet als lijnvliegtuig. Maar de maats maatschappij waar dat ik voor werk, um, wij hebben geen stoeltjes verkoop. Dus wij kan niet als individuele nee. persoon een plaats bij ons reserveren. Wij ons reserveren eigenlijk altijd het volledige pakket, het volledige vliegtuig. Dat op maat van jou dan een verplaatsing gaat doen voor een bepaalde groep bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus... De kans dat ik bij jou in het vliegtuig heb gezeten, mm, is redelijk klein. Uh, redelijk klein, ja. ja. We hebben één wintertraject um, dat we doen naar Innsbruck voor het gaan skiën. En in de zomer hebben we één vasttraject naar Ibiza, waar je dan wel per stoel uh, een ticketje kan boeken. Alle andere periodes van het jaar zijn we eigenlijk um, met muziekgroepen onderweg. Oh. Uh, ja, voetbalploegen <laughs> um, en uh, grotere groepen die in één geheel hun verplaatsing wensen te maken. Maar dat is één deel van wat dat je doet nu. Het belangrijkste deel waar we het nu over hebben is uh, in the air. Ja, begin er maar aan. Het, het, het lijkt me zo moeilijk om daar... Uh, ja, ik ga dat uh, beginnen. Hoe, hoe ben je er zelf mee aan de slag gegaan? Goh, ik heb dus na mijn opleiding lijnpiloot heb uh, ik verder doorgestudeerd om instructeur te worden. En ook binnen het instructeurschap heb ik mij steeds um, bijgeschoold. En... Ik merkte voor mezelf dat er daar ergens een, een, een, ja, een tekort, een gemis is in wat de vliegscholen in hun groot geheel aanbieden. En je hebt soms net dat extra stukje steun of die, next extra, of die extra mogelijkheid nodig om te kunnen oefenen. En wat hmm. dat wij chairflying noemen, is je gaat op een stoel zitten en je visualiseert, je hebt je ogen dicht en je visualiseert waar dat alle knopjes staan en je gaat door de handelingen, door de flows. Maar dat is heel abstract. Ja, hè? tuurlijk. Dus we wouden eigenlijk, ik wou eigenlijk heel graag een trainingcenter oprichten waar dat je terecht kan om met die juiste trainingtools aan de slag te kunnen gaan zonder dat u dat een hele financiële gat achterlaat. Mm -hmm. um, dus we hebben, daarom hebben we in die jaar opgestart. Dus we doen zowel online trainingen, maar we hebben in ons eigen trainingcenter hier in Kruibeke um, ook twee simulatoren staan en een leslokaal. Dat geeft de mogelijkheid om het niet, doe je ogen dicht en visualiseer waar de knopjes staan. Maar je kan echt gaan plaatsnemen in de cockpit, dat is een volledige formaat cockpit die we hebben. Uh, alle functies zijn ook uh, werkzaam met een volledige visual. Dus je moet niet meer voorstellen dat je er zit, je zit er echt. En je kan ook echt aan die knopjes draaien. En je kan ook echt zien wat dat er dan verandert. En daardoor geven we eigenlijk enorm veel mogelijkheden om hoge kwaliteit training te doen, zelfstandig. Waarin dat je kan experimenteren, waar dat je fouten kan maken, waar dat je ook van die fouten kan leren, mm -hmm. zonder dat er altijd iemand achter je bijkijkt kijkt om ja, een bepaalde beoordeling daarop te maken. Want vliegen is iets wat... Je doet dat met je handen. En dan moet je gewoon heel veel doen. Dus wij werken echt op die exposure om... Meer tijd in die cockpit te kunnen doorbrengen. om echt te voelen en te ervaren wat er dan gebeurt. En op basis daarvan meer zelfvertrouwen te hebben. en dan ook met veel meer vaardigheden en skills. terug opnieuw in die cockpit te zitten. om het volgende te gaan bijleren bij jouw instructeur. Ondernemend Kruibeken. Goedenavond. dat ik denk dat er de meeste van jouw klanten al piloten zijn? De meeste van de klanten, ik denk inderdaad dat ongeveer 95% van de klanten, zijn piloot of zijn al bezig met hun opleiding tot piloot zijn, worden. Dus... Eigenlijk om het eenvoudig voor te stellen, euh, ik ga naar school, ik, euh, ik volg gewiskunde, ik ben daar niet zo goed in. Of ik, goh, ik, ik, ik heb toch wat extra uitleg nodig, ik laat me bijscholen. Dat is ongeveer hetzelfde dan. Ja, maar niet alleen vanuit het gevoel, ik ben hier niet zo goed in, ook vanuit, ik wil hier nog, nog beter, beter in worden. In zijn, ja. Ja, ik wil mijn skills en mijn vaardigheden onderhouden, bijvoorbeeld ook in de winterperiode, een heel moeilijke periode voor uh, piloten in opleiding die enkel en alleen mogen vliegen wanneer het goede zichtbaarheid is. Ja. Die kansen en die mogelijkheden worden kleiner. En als je dan zegt, ja, ik wil die vaardigheden onderhouden en ik wil daarop dat dat niveau hetzelfde blijft dat ik volgend jaar in de lente eigenlijk gewoon terug kan verder inpikken, die begeleiding die geven we dan door de winterperiode heen. Is het uh, uh, raar om te denken dat dat toch allemaal niet zo goedkoop zal zijn? We hebben bij Air heel bewust gekozen voor een ander systeem. Dus bij ons betaal je niet per uur dat je de simulator gebruikt. Je betaalt eigenlijk een lidmaatschap. En dan kan je een hele maand ongelimiteerd komen oefenen. Dus we hebben een online agenda waar je dan gewoon een slot kan inboeken. En dan kan je jouw eigen oefeningen komen doen. We hebben ook een trainingprogramma dat we aanbieden om wat inspiratie te doen. En om wat te weten waar dat je nog in kan groeien. Maar eigenlijk kiezen we er echt voor om... Een lage overheadkosten hebben, omdat we eigenlijk dan die kwalitatieve tools ter beschikking kunnen stellen om ja, piloten nog beter te maken. Radio Barbier. Radio Barbier. Meer dan dichtbij. Close your eyes you'll never piloot denk, uh, alleen dan uh, stel ik me daar altijd uh, een piloot van een lijnvliegtuig uh, bij voor. Ik denk de meeste mensen uh, aanzien piloten als uh, piloten van lijnvliegtuigen of uh, hele grote toestellen. Maar ik denk dat uh, bij jullie uh, ook de mensen met sportvliegtuigen en dergelijke meer uh, terecht kunnen. Ja, absoluut. Dus mensen die uh, bezig zijn of die hun PPL-opleiding behaald hebben, dus die privépiloot zijn, mm -hmm. zijn zeker ook zeer welkom, omdat zij enorm veel baat hebben bij, ja, ook gewoon die exposure, het, het oefenen, eens een keer vliegen naar een vliegveld waar ze nog nooit geweest zijn. En door die visual uh, die we hebben, 180 graden zicht, kunnen ze zich echt voorstellen van, ah ja, oké, okay, dat kaartje, dat vertaalt zich in, zo ziet de omgeving eruit, zo is de aanvliegroute... En zo kan ik me dan veel beter oriënteren om inderdaad de eerste keer dat ik dan naar die nieuwe plek ga, om daar eigenlijk heel rustig naartoe te kunnen gaan. Z zijn er naast jullie nog heel veel van dergelijke flight coaching uh, uh, gebeurs? We zijn natuurlijk met een grote groep instructeurs in België, uh, hmm. maar het concept zoals het bij ons bestaat is redelijk uniek. Waarom? Omdat we echt ook die uh, single engine uh, simulator bij ons hebben staan, waar dat we ook um, de, de tools aanreiken die gewoon beschikbaar zijn. Dus dat is redelijk uniek. Ik denk dat we in België een, uh, qua scholen zijn we rijkelijker bedeeld, uh, maar zo de ondersteunende tak uh, is inderdaad iets wat vooral komt omdat ik het zelf gemist heb in mijn opleiding en omdat ik het daardoor ook beschikbaar wou uh, stellen. Maar het uh, businessmodel is natuurlijk helemaal anders. En ja. ja, dus vandaar dat we het inderdaad ook redelijk uh, kleinschalig willen houden. Je bent niet van uh, kruiwekken afkomstig, uh, anne Was dat mijn accent tot dat verhaal? Ja, absoluut niet. Uh, waar ben jij oorspronkelijk uh, vandaan? En, en van waar? Dat is een, een tweeledige vraag. Van waar uh, jouw interesse dan om je hier in Kruibeken te komen vestigen? Ik uh, ben opgegroeid in Genk, in Limburg, ja. tot uh, mijn 18. En dan... Je hoort het niet? Nee, absoluut niet. Nee, nee. Ik ben daar trots op om Limburger te zijn. Nee. Dus dat mag. Um, dus ik heb tot mijn 18 in Genk gewoond. En daarna ben ik uh, met de liefde gevolgd. En dan uh, ben ik in Antwerpen gaan wonen. Mm -hmm. Daar hebben wij um, ook 18 jaar gewoond. En dan uh, sinds 2022 wonen wij nu hier in Kruijbeke. Um, dus vooral. Om het vestigen van het trainingcenter vond ik het belangrijk om ergens een locatie te hebben die toch redelijk centraal ligt in Vlaanderen en die goed bereikbaar is. Dus de bereikbaarheid hier via de E17 geeft toch wel wat de mogelijkheden, en de A12, ja. um, geeft toch ook wel een grote groep mensen de mogelijkheid om. Het is een fysiek trainingscentrum, om toch ook die verplaatsing te maken tot bij ons, om dan daar een training aan te vatten. Um, we hebben dat bekeken om dat op een luchthaven te doen. Maar omdat ons concept ook gewoon, we willen echt die, die kost toch ook wel wat laag houden, um, zijn we eigenlijk uitgekomen op, we willen een eigen gebouw hebben, waar we onze eigen vestiging kunnen stellen. En daarvan is eigenlijk die driehoek uh, hier rond Kruijbeke ontstaan. Ja, dat is een, uh, uh, ik, ik, ik rij er dag, dagelijks uh, voorbij, dus ik, ik heb het al gezien, maar ik had uiteraard geen benul wat er achter de gevel schuilde. Dus uh, het is, uh, je ziet het niet van buiten, een heel klein bordje met uh, in die air. Maar ik dacht eerst nog dat het iets was met ballonvaren, maar uh, ik denk zelfs dat er meerdere mensen zijn die dat denken. Maar dat is het dus absoluut niet. Nee, we zitten ook in de lucht, dus, uh, maar uh, we zijn inderdaad vooral op vliegtuigpiloten uh, georiënteerd. En uh, in de sector uh, kent men mij en kent men mijn bedrijf, weet wat dat wij doen. En mm -hmm. als ze um, zin hebben of behoefte hebben aan onze dienstverlening, dan uh, zijn ze zeker welkom. En we zijn stukens aan bezig om inderdaad het wat meer uh, naar het grote publiek bekend te maken wat wij doen, uh, voor wie we er zijn. Ondernemend Kruipeken.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 On a novel law, another law, oh my teeth be used all on another law, another law, oh my teeth have been used all on another law another law on oh, my teeth have been used all al een beetje concreet omschreven. Ik ga daar nog een extra vraag bij stellen. Iemand heeft gigantisch veel interesse om piloot te worden. Kan die vanaf stap nul bij jou terecht? Ja, dus uh, we hebben een uh, ontdek het vliegen -programma, dus Waarbij dat je gewoon als individueel uh, eenmalig een keertje komt kijken naar wat is het vliegen, wat houdt het allemaal in. Dus dan word je ook begeleid door een van onze piloten die dan ook mee uitleg geeft over wat dat allemaal inhoudt... en waarbij dat je ook echt zelf aan de controle gaat zitten... en het stuur in handen neemt en eens gaat vliegen. Dan kan je direct ook merken, van, heb ik hier aanleg voor? Is dit dan um, de uitdaging die ik zoek? En vanaf dan kijken we samen met jou... als je zegt, ja, ik wil echt graag starten met een opleiding... dan gaan we kijken in welke regio wil je dat doen... Um, welke scholen zijn er daar of welke vliegclubs zijn er daar beschikbaar? En dan gaan we jou adviseren om een bepaalde opleiding te gaan volgen... En dan kunnen we jou daarin ondersteunen. Dus in de voorbereidende fase uh, werken we dan bij ons om eigenlijk op het moment dat je in het vliegtuig komt, al te weten waar dat je moet naar kijken, wat dat je moet doen, wat dat de handelingen zijn. En dan kan je dat in het vliegtuig echt omzetten. Je kent het al, je begrijpt het al en dan kan je daar gaan ervaren. En dan is het leerkurve veel stijler. Dus dan kan mm -hmm. je eigenlijk daar veel meer ook genieten van het vliegen en echt het gevoel erbij brengen, in plaats van daar nog te moeten nadenken welke handelingen er nodig zijn. En staat daar dan een leeftijd op om, uh, om daarmee te starten? Mag ik, mag ik bijvoorbeeld nog uh, starten? Ja, absoluut. Dus um, minimumleeftijd om aan een PPL-opleiding te mogen starten is 15 jaar, omdat je 16 moet zijn op het moment dat je solo gaat vliegen. Ja. Dus uh, ik was zelf ook zo, ik heb eerst leren vliegen en ik mocht al vliegen alleen... Maar ik kon nog niet zelf naar het vliegveld rijden. Dus ons mama moest mij brengen. En dan mocht ik zelf gaan vliegen. Dus uh, ja, dat kan. Um, maar dat is eigenlijk, um, daar staat geen eindleeftijd op. Hè. We hebben, het enige wat we daar hebben, is een medische keuring. Waar dat je wel uh, moet aantonen. van Oké, okay, ik ben in fysiek en mentaal uh, goede gezondheid. Om nog met dat vliegtuig te sturen. En dat is eigenlijk een voorwaarde om solo of met passagiers te mogen gaan vliegen. Um... Ik had nog een, een heel fijne, fijne vraag, want ik kan me voorstellen, er zullen, misschien ook, er zullen misschien wel luisteraars zijn of mensen zijn die zeggen van oh, het is mijn grote droom geweest om piloot te worden, zoals heel veel jonge meisjes en jongens, uh, moet je dan een eigen vliegtuig hebben? Nee, er zijn weinig piloten die ook een eigen vliegtuig hebben. Uh, er zijn heel veel organisaties waar je een vliegtuig kan huren. Dus bijvoorbeeld bij de vliegscholen, en bij de vliegclub... ga je ook een vliegtuig gebruiken van de school, van de club. Um, en zij verhuren ook hun toestellen nadien nog... om, één keer dat je piloot bent... om eigenlijk ook ja, wekelijks of maandelijks een vluchtje te kunnen uitvoeren. En daarnaast heb je een aantal echte verhuurfirma's... zoals dat je een auto gaat huren. Um, kan je eigenlijk daar ook um, een vliegtuig huren... Per uur is dat dan meestal, wordt dat vastgelegd. En dan kan je inderdaad daar ook gewoon mee vertrekken. Dus het is zeker en vast niet nodig dat je een budget voorziet om ook een eigen vliegtuig te gaan aankopen en alle kosten die daar rondhangen. Er zijn eigenlijk heel veel mogelijkheden. Op alle vliegvelden kan je eigenlijk wel organisaties vinden waar je een vliegtuig kan huren met het voorleggen van de juiste vergunningen. En dan kan je eigenlijk daarmee op pad. Um, hebben we dan toch nog een serieuze portefeuille nodig? Um, voor een opleiding voor PPL-piloot um, denk ik dat je op dit moment ergens rond de... Ja, je gaat, gaat het exact moeten gaan opzoeken, mm -hmm. maar ik denk dat het budget voor PPL op dit moment ergens tussen de 12.000 en de 16.000 euro ligt. Dat is gespreid over drie jaar. Mm -hmm. Dus ja, dat is wel een, een serieuze investering. Eenmaal dat je een vergunning hebt, dan um, kan je eigenlijk als je zegt ik ga gewoon uh, systematisch of ga regelmatig eens een keertje vliegen... Uh, dan kies je zelf op welk ritme dat je gaat vliegen, maar dan zitten de prijzen tussen de 200 en de 300 euro per uur voor een vliegtuig te huren. Ja, dat is eigenlijk... Ja, dus, dat, je kan daar zelf in kiezen of dat jij zegt, van, ja, ik wil echt wekelijks vier uur gaan vliegen, ja, of ik ga ja. één keer in de maand uh, een, een vluchtje maken. Ik vlieg ergens naartoe, dat is 40 minuten, en ik, ik vlieg ja. terug en dat is 30 minuten. En dan is dat die kost van die maand. Um, en dan heb je jaarlijks... Uh, jouw medische keuring en jouw examen dat je doet, uh, dat zit ongeveer rond de 600 à 700 euro, denk ik. Al bij al lijkt me dat nog redelijk schappelijk voor een hobby. Uh... Het is een heel exclusieve hobby, hè, uh, maar uh, het is inderdaad ja, het, het is een, een kostprijs die je anders ook uitgeeft aan, aan andere hobby's of uh, aan dingen. Ja. Klopt, klopt. Iets helemaal anders nu, Annelien. Je bent al heel wat jaren actief, uh, merk ik, in dit gesprek, in het, uh, alles wat met vliegen te maken heeft. Zijn er dingen die je hebt zien veranderen de afgelopen jaren? Uh, evolueert het vliegwezen heel erg of is dat een, iets dat vrij stabiel en vrij hetzelfde blijft? de principes van vliegen die veranderen ja, natuurlijk niet. Hè. Dat nee, dus, nee, blijft hetzelfde. Het blijven dezelfde um, fysieke wetten en uh, dergelijke meer. We zien wel een evolutie in um, de motoren. Hè, dus het ontwikkelen van motoren die zuiniger zijn. We hebben nu ook elektrische vliegtuigen. Dus vliegtuigen die volledig elektrisch uh, vliegen, zijn beginnen op de markt te komen. Ze hebben nog maar een hele korte vliegtijd. Hè, dus uh, het bereik is nog niet zo uh, ver. Maar je ziet dat dat wel meer en meer begint te komen, dat die wetgeving daar ook rond uh, verandert. En dan de digitalisatie. Vroeger hadden wij allemaal de instrumenten, wat dat we de steam gauges noemen. He, dus uh, alles was op luchtdruk, um, alles moest um, mechanisch werken. Ja, daar hebben we nu natuurlijk een enorm grote uh, verruiming gezien. Nu dat we sensoren kunnen gaan gebruiken die eigenlijk digitaal informatie veel nauwkeuriger aan ons um, meegeven. Maar dan zien we ook dat we in de opleiding, ja, we noemen dat de magenta generation. Dat zijn de studenten die enkel opleiding hebben gekregen op elektronische um, systemen. Die weergave is altijd met een magenta lijn, daarom dat we dat de magenta generation noemen. Zij hebben moeite om terug te gaan naar de oude systemen waar dat nog alles heel um, analoog was. Dus uh, ik zelf heb nog, nog mede conversie gedaan, analoog naar digitaal. Mm -hmm. Dus ik kan de beide. Um, dus zij kunnen moeilijker terug naar het oude systeem. Dus zij zijn iets ah, beperkter. Is dat niet. Zij, moeten eigenlijk, zij kunnen alleen maar vanaf de nieuwe toestellen hè, met alle systemen die daarbij zijn. Uh, dus dat is qua vliegtuigen. En qua opleiding heb ik ook wel gemerkt dat we ook meer het. Um, ...de begeleiding erbij nemen. Het is niet meer alleen een vaardigheid en een skill aanleren. We willen ook een bepaalde attitude meegeven. We willen ook een bepaalde visie meegeven... Mm -hmm. ...hoe dat, um, zij zich als piloot toch vaak ook een verantwoordelijkheid hebben... ...een bepaalde voorbeeldfunctie uh, uitoefenen. Dat geven we nu ook meer mee... ...en daar begeleiden we ook meer in uh, rond de mentale gezondheid. Het is een, een job die toch wel veel van u vergt. We zijn ook heel veel van huis weg... Dus dat is toch wel iets waar we nu meer aandacht aan geven en waar ik merk dat we ook wel als groep instructeurs en organisaties, de grote organisaties, ja. ook wel wat meer in die ondersteunende rol gaan staan. Bij auto's uh, merken we dat alles zowat uh, gedigitaliseerd wordt, dat alles op één schermpje komt. Uh, ik kan me voorstellen dat het in het uh, vliegtuigwezen ook uh, zo is, maar men begint daar toch wat reactie op te krijgen in die zin dat we bij auto's de mensen terug meer naar de knopjes vragen. Uh, is dat iets dat uh, in een uh, cockpit ook het geval is? Ik zie daar al veel knopjes dus. Ja, we hebben heel veel knopjes uh, in ons vliegtuig. Um, ik denk dat piloten ook een groep is die continu bijschoold. Wij, wij zijn heel uh, veel bezig met bijscholen, met ons bijleren. Wij hebben minder de neiging om terug te gaan. Um, maar dat is ook omdat we daar dagelijks mee bezig ja, zijn. Um, ik merk dat de groep piloten die dat niet de mogelijkheid heeft om echt regelmatig, dagelijks, wekelijks in die vliegtuigen te zitten, dat zij inderdaad zo die vingersnelheid van die knopjes uh, wat kwijtgeraken. Maar um, wij gaan eigenlijk nog meer naar het flatscreen uh, gebeuren. Hè. Dus uh, wat dat niet zoveel ziet in vliegtuigen is touchscreen. Waarom? Omdat ja, soms hebben we turbulentie en dan is het soms lastig ja. om met je vinger het juiste knopje klopt. te vinden. Dus we hebben nog wel wat draai- en duwknopjes uh, in ons vliegtuig met meerdere functies vaker erachter. Um, maar we gaan wel meer naar de informatie op een plat scherm tevoorschijn um, zien en daar dan ook meerdere functies in de layout hebben ja. om eigenlijk een beetje op maat te krijgen dat het voor elke piloot comfortabel aanvoelt om uh, die acties te doen. Zelf, piloot. Hoe vaak vlieg je nog zelf? Met de hand bedoel je dan zelf? Ja, vliegen, ja, Manueel vliegen? In de lucht, ja. ja? Um, goh, nu, in, nu is het winterperiode iets minder, uh, omdat ik ook um, het trainingcenter uh, heb dat daar dan bijkomt. Um, maar in de zomerperiode um, ja, zes dagen op zeven. Soms zeven dagen op zeven en dan moet ik eens een dag rust nemen. Um, dus ja, wekelijks. Um, ja, zeker wekelijks. In de winter is dat wekelijks, in de zomerperiode is dat dagelijks. Het, het moet een onbeschrijfelijk gevoel telkens geven. Of is het zo gewoon geworden? Nee, het blijft echt een, een magisch moment. Uh, zeker het moment dat je in slechte weersomstandigheden vertrekt. Mm -hmm. En je kan dan hoog genoeg klimmen om daar bovenuit te komen en daar dan terug in de mooie blauwe hemel met de zon uh, je ja, te kunnen verplaatsen. En de technologie blijft me fascineren om inderdaad ja, een vliegtuig van enkele tientallen, honderdtallen... Tonnen eigenlijk in de lucht te krijgen en dat, uh, ja, dat te doen bewegen en daar de handelingen mee te doen. Zoals per autorijden, 99% van de tijd gaat altijd alles goed. Bij vliegtuigen, ja, de, de televisie, de uh, seconds from disaster, uh, airplane crashes, uh, je hebt daar verschillende programma's rond. Ben je zelf al in uh, moeilijke situaties gekomen? vlieg veel en daardoor komen we dan soms inderdaad wel eens in een moeilijkere situatie. Um, nu, ik wil even schetsen, vliegen is eigenlijk een van de veiligste mm -hmm. methodes Tuurlijk. om u te verplaatsen. Waarom komt het natuurlijk in het nieuws? Omdat ja. het altijd over grote getallen gaat. Het is mm -hmm. heel spectaculair. Um, ja. Het is ook iets heel um, ver weg. Dus we, we, bevatten, we kunnen het niet altijd helemaal bevatten. Dus vandaar dat het altijd um, ja, heel nieuwswaardig is. Um, maar ja, ik heb zelf uh, even, ik heb al verschillende uh, pannes gehad. Of mm -hmm. verschillende dingen die je inderdaad uh, leiden tot... Ja, we hebben hier, uh, moeten hier even nadenken. We moeten een emergency checklist erbij nemen. We gaan even over uh, bekijken. Ik heb, um, ben hier in Deurne ooit uh, geland. toen dus was ik met een tweemotorig vliegtuig onderweg. Mm -hmm. En in de buurt van Gent is een van onze motoren uitgevallen. Daar was op dat moment geen aanleiding toe. Uh, het vliegtuig, uh, de motor viel gewoon stil. Dus we hadden geen brand, geen lekkages, geen andere dingen. En dan hebben we inderdaad aangegeven aan wij zitten ook allemaal op een radiofrequentie met een controleur. Dus hebben we eigenlijk inderdaad op dat moment aan die officier doorgegeven van ja, kijk, we hebben hier een noodsituatie. We hebben nog voldoende motorcapaciteit om veilig tot in deuren te geraken. Dus dat is ons plan. En dan kom je inderdaad toe in Antwerpen. En dan staan alle dienstverlenenden en ja. alle hulpdiensten staan dan klaar voor jou. Nu gelukkig hebben wij het vliegtuig uh, veilig, veilig kunnen landen. Daar worden wij ook natuurlijk op getraind. Een heel groot stuk van onze training is ook wat als ja. dat we dan dat, ook dat... wel kunnen doen. Ja, En dan hebben we eigenlijk het vliegtuig veilig geland. En achteraf is er dan heel veel papierwerk ja. uh, dat Geen. er aan te pas komt. En uh, kijken met het onderhoudsatelier uh, van kijk wat is er aan de hand geweest, wat zijn er dingen die wij kunnen doen in onze procedures, die dat kunnen vermijden, dat we zo'n herhaling vermijden. Dus dat is echt een heel gesloten feedbacksysteem, waarbij dat, dat op hele kleine schaal gebruikt, maar ook de constructeur gaat op grote schaal. Soms worden procedures aangepast omwille van een voorgaand incident, dat hoeft nog niet per se een accident te zijn, maar ook die kleine dingen die worden opgemerkt, dat wordt allemaal opgeschreven in luchtvaart, en we gaan dan met die trobbelreport aan de slag om te kijken hoe kunnen we die procedure nog verbeteren zodat het de volgende keer kunnen voorkomen. Dat is iets waar we in luchtvaart enorm sterk en heel veel mee bezig zijn. Ja. Ik, ik heb ook de indruk dat een vliegtuig, een toestel op zich, een van de meest uh, gecontroleerde toestellen is uh, die er bestaan. Ja, klopt. Uh, zowel in het... In de ontwerpfase hè, gaan ze enorm veel testen doen. alvorens dat iets nieuw op de markt komt. En in de constructie, elk schroefje, elke schroevendraaier. Alles is gekeurd, alles wordt door een certificatieproces um, geleid. Mm -hmm. En dat maakt eigenlijk dat het net zo een betrouwbaar uh, systeem is. waar we mee gaan uh, vliegen. En we hebben toleranties die redelijk nauw genomen worden. Um, dus die tolerantie-safety-marge is redelijk uh, ruim waarbij dat wij bijvoorbeeld exact weten hoeveel um, schroefjes dat er weg zouden mogen zijn van een ja. paneel, om nog zeker te zijn dat het blijft zitten, of welke functies dat essentieel zijn. En daar mag niks aan, aan defect zijn. Dus daar is echt een hele lijst en die wij gewoon kunnen gaan raadplegen. Daar hoef je zelf niet meer elke keer over te gaan nadenken. Van, dat is niet meer onderhandelbaar. Die lijst is er. Je gaat daar gewoon raadplegen en je volgt wat er in die lijst staat... Wat dat opgesteld is door een constructeur en door standaard operating procedures, dus SOPs, die wij gaan volgen en die wij dan in acht nemen. We gaan het nog heel even hebben over in the air. Uh, je hebt al heel wat watertjes doorzwommen, dat uh, is me nu wel al duidelijk geworden. Maar ik kan me voorstellen dat je ook nog toekomst uh, ideeën Hebt of dingen wil die je graag zou willen realiseren binnen in die air of heb je een, een, een, een pad uitgestippeld voor in die air? Wat, wat brengt u bijvoorbeeld binnen tien jaar? Waar sta je dan? We willen natuurlijk gewoon heel graag een grote groep piloten um, ja over de vloer krijgen. We willen echt het trainingcenter uh, uitbouwen tot de place to be mm -hmm. om te komen studeren, om te komen bijleren, om dingen uit te wisselen. En we willen echt daar de facilitator zijn om dat onderling gebeuren te werkstellen. Dus we hebben nog ruimte om uit te breiden in onze huidige gebouwen. Mm -hmm. Dus dat is altijd wel leuk. Dus daar zien we inderdaad vooral gewoon het vergroten van ons bereik door ons trainingscentrum verder uit te bouwen. En uh, daar willen we eigenlijk echt een centrale rol in gaan spelen om de place to be te worden, om uh, te vertoeven. Het is, het is niet zo dat we even bij jou kunnen aanbellen om eens te komen kijken. Jawel, tijdens het het vliegen. Dus we hebben echt een aantal dagen per maand... Dus um, oh, oké. Okay. Ja, dus uh, we hebben een aantal dagen uh, per maand dat we het het vliegen uh, organiseren, waar we echt het openstellen voor mensen die nog niet in de sector zitten, die graag eens willen ontdekken, wat dat het is, het vliegen. Uh, als jij graag eens een keer rond de Eiffeltoren wilt vliegen of uh, je wilt eens <lacht> een keer langs het uh, vrijheidsbeeld van New York. Heel de hele werelddatabase uh, staat erin, dus dat is allemaal mogelijk. En dan kan je eigenlijk echt ook eens voelen van, oké, okay, als ik hier in het vliegtuig zit, wat is dat? Kan, ik, ik, dat, um, eh, kan ik, ik daarmee verder? En dan hebben we natuurlijk ook een aanbod voor mensen die al bezig zijn als piloot. Die zeggen van, ja, ik wil echt coaching krijgen, ik wil ruimte om verder door te groeien. Ik wil mij verder ontwikkelen in het vliegen, IFR bijvoorbeeld, mm -hmm. of ik wil uh, echt doorgroeien, ik wil mij klaarmaken voor een sollicitatie. Um, ja, zij hebben natuurlijk, dat is een ander publiek, dus daar hebben ook een andere, zijn ook andere data dat zij kunnen langskomen en dat we eigenlijk op hun vragen en op hun noden kunnen gaan inspelen. Voordat we dit gesprek hadden, ben ik ook even op de website gaan kijken, uiteraard. Wat merk ik daar? Je hebt een shop. Ja, klopt. We hebben een, uh, een shop uh, opgericht. Of uh, we hebben een shop. En uh, ja, dus we hebben een, uh, een hele kleine uh, kledinglijn en uh, gadgets ontwikkeld. Dus uh, we hebben een aantal truien, t-shirts, um, uh, tassen, denk ik dat er nog op staan, uh, draagtasjes uh, ontworpen. Met leuke slogans, uh, met leuke afbeeldingen. Um, en die, uh, ja, die dragen wij met trots uit uh, voor de dingen. Dus we hebben inderdaad ook een kleine shop. Ja. Klopt. We zijn bijna toe aan het einde uh, van dit programma. Wat gaat de tijd snel? Ook vandaag hebben wij ontzettend uh, veel geleerd van jou, Annelien. Uh, mijn dank daarvoor. Zodadelijk in uh, dit programma gaan we net zoals alle andere ondernemers jou uh, even tien Vragen voorleggen, tien uh, dilemma's en uh, we verwachten daar een leuk antwoord op. Ik ben er klaar voor. Kruijbeke. Een Krijbeekse ondernemer op de praatstoel. We zijn toe aan de tien dilemma's vandaag bij ons Annelien van In The Air. We hebben al heel veel over vliegtuigen, piloten, opleidingen en zo verder gehoord, maar ik ben toch wel eens benieuwd naar de dilemma's die ik Annelien ga voorleggen. Ja, net zoals bij alle andere ondernemers wordt er dan heel raar naar mij gekeken. Maar uh, geen nood, allereen. het is uh, heel eenvoudig. Alleen, waar uh, kies je zelf voor? Is dat wijn of bier? Oei, ik drink geen alcohol, dus geen van ja, beide. Ja, dus Sorry. geen probleem. Uh, <laughs> heel veel ondernemers drinken uh, geen wijn of bier, dus dat is een perfect antwoord. En de uh, volgende vraag is misschien uh, iets interessanter. Jouw vakantie, mag die avontuurlijk of relaxed zijn? Relaxed. Relaxed. Derde vraag. Ja, misschien ook niet zo makkelijk. Misschien uh, ga ik ze op een andere manier stellen, maar dat doen we ze zo dadelijk. Ik rij liefst in een personenwagen of een SUV. In een SUV. En ik ga er een bijkomende vraag oh. bij stellen. Ik vlieg het liefst in een lijnvliegtuig of in een sportvliegtuig. Ah, ik vlieg het liefst in een sportvliegtuigje. Qua eten dan? Geef mij maar stoofvlees, friet of een culinair dinertje. Ik vind stoofvlees, friet echt prima hoor. Okay. Zelf kies ik het liefste. We hebben het er niet over gehad, maar zelf kies ik het liefste voor individueel sporten of sporten. Individueel sporten, zodat ik het in mijn planning kan inpassen. Goed antwoord. In huis geniet ik daarentegen van kamerplanten of liever van bloemen? Ik heb geen groene, groene vingers, dus een kamerplant lijkt iets langer te overleven dan bloemen. Dan hebben we vraag 8 Als huisdier kies ik voor een hond of een kat? Dan een kat. Vraag 8: Ik voel me het beste in casual chique kledij of casual casual. Casual, casual. Ik loop al heel veel in uniform rond. Ja. Negen is in het huishouden. Draag ik mijn steentje bij of is mijn steentje ver te zoeken? Ik vrees dat mijn steentje ver te zoeken is. Ik doe een poging, ja. maar mijn man is gelukkig degene die het huishouden meer runt. En dan de allerlaatste vraag, alleen: Mijn muziekkeuze is meestal te vinden bij die van vroeger of die van nu? Een mix tussen de twee. Mag dat niet? Ja, ja. dat, mag, dat okay. mag. Annelien, mag ik je hartelijk bedanken voor dit fijne gesprek en veel succes, Vincent, met Indie Dankjewel en dankjewel dat we hier mochten zijn. You're just like my baby's song going round and round my head. Like my baby's song going round and round my head. Five days on the freeway, riding shotgun with you. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue.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 round my head, like my favorite song going round and round my head.